4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op het plein voor de Stopera in Amsterdam is een verdacht pakketje gevonden. Experts doen onderzoek en de omgeving is afgezet. De hoofdingang van het Amsterdamse stadhuis is daardoor niet meer bereikbaar... en ook de parkeergarage is afgesloten. Rond deze tijd begint bij de Stopera een demonstratie... van de Duitse anti-islambeweging Pegida. De Amsterdamse politie kan nog niet zeggen of er een verband is... tussen het gevonden pakketje en de demonstratie. Syrië heeft zich met harde woorden gekeerd tegen de komst van Saoedische troepen naar het land. Alle vreemdelingen die zonder onze toestemming naar Syrië komen om te vechten, zullen in houten doodskisten naar huis terugkeren. De Syrische regering reageert daarmee op de aankondiging van Saoedi-Arabië van twee dagen geleden, dat het land bereid is troepen naar Syrië te sturen om met een internationale coalitie mee te vechten tegen IS. In Iran mogen zo'n 1500 kandidaten alsnog meedoen aan de parlementsverkiezingen. De Conservatieve Raad die de kieslijst moet goedkeuren... sprak eerder een veto uit over een groot aantal kandidaten voor het parlement. Het ging vooral om kandidaten die sympathiseren met president Rouhani. Maar de Raad is van oordeel veranderd na een verzoek van Rouhani. Hij vroeg om een heroverweging van de kieslijst... om de burgers het signaal te geven dat de verkiezingen niet gemanipuleerd worden. De Iraanse parlementsverkiezingen zijn op 26 februari.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 Het weer, veel bewolking, maar af en toe ook zon bij 9 tot 11 graden. Komende nacht en morgen vroeg regent het even. Daarna bepalen wolken, zon en enkele buien het weerbeeld. Bij een stevige wind is het dan 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, uh, nee, ik denk ik bij de volgende. Oké. Okay.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 Zandvoort op zaterdag het derde en laatste uur... met daarin de volgende onderwerpen. Nou, Voordat ik daarmee begin, even weer een updateje. Uh, en Gaan we even tennissen? CQ-aanvulling op het NOS-journaal van, uh, van 4 uur. Uh, Bertens uh, die heeft dus uh, Nederland in de Fed Cup... en hebben het over tennis op 1-0 voorsprong gebracht. En uh, nu staat op de baan Richel Hogekamp... tegen de Svetlana En nova En uh, die Rich uh, Richel die wist de eerste set... In de met een zinderende tiebreak met 7-6 naar zich toe te trekken... En in de tweede set uh, kwam Kuzitz Nova al vrij snel op een 3-0-voorsprong. En op een gegeven moment was het 4-2, 4-3, 4-4, 4-5. En te, toen had zelfs Richel een setpoint tegen. Ook die wist weg te werken naar 5-5. Momenteel staat het 6-5 uh, uh, voor Kuzetsnova. En Richel is aan opslag. We houden nu op de hoogte. Wat gaan we regulier doen in het de derde uur op stand voor op zaterdag? Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week... En die luistert naar de naam Flint. Kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report, Ondanks het feit dat het winterstop is bij de Formule 1... en de eerste race is pas in maart beginnen... is er natuurlijk altijd nieuws vanuit het Formule 1 gebeuren. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM. Ja, en jij zegt uh, pas in maart. Nou, het is zo maart, hoor. <laughs> Schiet op, we zitten al in februari. Dus... Ja, ja, gaat snel. Ja, Gaan we Max Verstappen weer volgen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met de nieuwe motor... He, daar cellen? zal ik je zometeen alles over vertellen. Oh, daar weet jij meer over. Daar weet ik meer over. Horen ze dadelijk om kwart over vier bij CFM. En heel veel lekkere muziek onderweg, hè? Ik had het je al beloofd. Waaronder deze single van de Breakfast Club. Hier is Ride on Track. Tennis hier bij Zandvoort op zaterdag. Niet zo'n goed nieuws, Albertje. Uh, nee, dit, uh, ondanks een uh, geweldige Inhaalactie van uh, Richel Hogekamp, heeft ze de tweede set Aan uh, de Russin uh, Kuzesnova moeten Laten met 5 tegen 7. Dus er volgt nu een derde set. En van de tennis gaan we over naar het voetbal. Gaan we even naar Zandvoort. Want de veteranen Eens uh, spelen vandaag thuis Tegen KHFC. En daar staat het op dit moment 2 Tegen 2. Een gelijkspelletje zo Vlak voor het einde van de wedstrijd. Si es verdad, je dijeron que te estás casando, tú no sabes het que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mi Ik weet niet of het Ik het Dat is mijn gevoel, Albert-Jan. Dat gevoel wel, ja. Al, ja. dat gevoel wel. <laughs> de bestie, studio van CFM. No. Het is tijd voor Formule 1-nieuws. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ik zeg, start motorie. Formule 1 gaat op safe. De kans is groot dat de Formule 1-auto's vanaf 2017 worden uitgerust... met een extra veiligheidsbeugel rond de cockpit. Dit ter bescherming van de coureurs tegen bijvoorbeeld rondvliegende onderdelen. Zowel de Internationale Autosportfederatie VIA als de Formule 1-baas... streven er naar de extra veiligheidsmaatregelen al komend seizoen te introduceren. Ieder ongeluk is er één te veel. Dus alle veiligheidsmaatregelen die genomen worden... zijn in principe goed, Al dus Jos Verstappen. Het hoofdprotectiesysteem, genaamd Halo.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 Nieuwe bolide Verstappen doorstaat een crashtest. Dus die motor die, die is niet goed meer. Uh, want de Formule 1 coureur Max Verstappen kan gerust zijn. De SDR 11, de gloednieuwe bolide van Scudera Toro Rosso... heeft afgelopen woensdag alle verplichte crashtests vol doorstaan. Dat liet het Italiaanse team na afloop via Twitter verheugd weten. Missie volbracht, Kaboom. Toro Rosso kan nu gestaag verder met de voorbereidingen... Op de, op de eerste testsessies in Barcelona... die op 22 februari van start gaan. Verstappen zelf reageert tevreden. Er wordt op dit moment keihard gewerkt in de fabriek in Fuenza... liet hij weten op verstappen.nl. Vooralsnog ligt alles nog op schema om op tijd klaar te zijn. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken. En in stilte nam Renault deze week afscheid van Pastor Maldonado. De Venezolaan maakte zijn afscheid zelf wereldkundig. Tijdens de presentatie van het nieuwe team voor 2016 werd met geen woord over hem gerept. Via Twitter richt de Franse renstal nu echter alsnog een woord van dank aan de Zuid-Amerikaan. Voordat hij naar Lotus kwam reed Maldonado drie seizoenen voor het team van Williams in de Formule 1. De Venezolaan moest het veld ruimen bij Renault omdat zijn sponsors met financiële problemen kampen. Zijn plek is inmiddels overgenomen door Kevin Magnussen. In 2017 hoopt Maldonado terug te keren op de grid. En het laatste nieuws over Schumacher is niet goed. Het laatste nieuws dat, uh, dat ik over Michael Schumacher heb gekregen... is helaas niet goed, zo vertelde Ferrari-baas Luca di Montemelo. Verdere details gaf hij echter niet. Schumacher lag maandenlang in coma in een ziekenhuis... na zijn ski-ongeluk ruim twee jaar geleden in de Franse Alpen. Daarbij liet de Duitse zwaar hersenletsel op... De zevenvoudig wereldkampioen vecht in zijn woning aan het meer van Geneve in Zwitserland. Nog altijd voor zijn herstel. De familie brengt zelden informatie over zijn gezondheidstoestand naar buiten. Het leven is vreemd, al dus, die Montezemé-molo. Hij, hij was een geweldige coureur en heeft maar één ongeluk gehad met Ferrari in 1999. En dat was onze schuld, niet die van hem. De woordvoerder van, van Schumacher wilde niet reageren op de uitspraak. Tot zover. Oké, okay, en dan nog uh, nieuws over Bottas. Want uh, ja die wil ook weer terugkomen he, in de Formule 1. Ja, die wil ook weer terug. Ja, nou. Tot zover de Formule 1 nieuwtjes bij CFM op de zaterdagmiddag. Ik zeg, uh, Salfoort, uh, goeiemiddag. Nou, je ja, radio Hane, help CFM Salfoort met 24 uur per dag muziek en informatie. En ik zeg, hallo. We said goodbye last year in november. En we spent Christmas on our own. Had a love so warm and tender till winter came at it.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 Het is inmiddels alweer een jaar geleden, Albert Jan. Een jaar geleden dat CFM 25 jaar bestond. Ja, het feest gaat gewoon door hè? 26 jaar, CFM in Zandvoort. Zandvoort, een goedemiddag. Je hoorde Adam Lambert en de Ghost Town. En daarvoor René Vroger, hè? die hallo systemen in de Formule 1. Just say hello, dat was uh, zijn single. Even een updateje van de Fed uh, Cup bij de dames. En dan hebben we het over tennis. Momenteel is de derde set begonnen. Naar nou is 7-6 ten guste van Richel Hogenkamp. De tweede set ging met 7-5 naar Cusets Nova. En in de, tweede set, in de derde set staat het nu 2 tegen 1 in het voordeel voor Nederland. Richel heeft zojuist de service doorbroken van Cusets Nova. Wordt vervolgd. Goed, er wordt ook gegolft. En onze Nederlandse trots Joost Luiten doet het goed in Abu Dhabi. Joost Luiten heeft na de derde ronde in de Dubai Desert Classics... nog altijd uitzicht op de eindzegen. De 30-jarige golfer noteerde voor de tweede dag op rij... een score van 67. Dat is vijf onder de baan. Goed voor een totaal van min 13. Daarmee staat hij vierde op drie slagen van leider Danny Willett. Een lekkere ronde met een fantastische start. Zo doelde, zo doelde hij op zijn vier birdies in de eerste vijf holes. Je hoopt dat je dat kan doorzetten... maar mijn bogey op hole 6 doorbrak die goede serie eigenlijk. Al met al staat Luiter er Jant voor met uitzicht alweer... op zijn derde to top 5 van het seizoen. Ik voel me goed, alle aspecten van mijn spel zijn een stuk beter dan vorig jaar. Mijn drives, ijzers en putten. Morgen moet ik minimaal nog zo'n ronde, zo ronde lopen om een kans te maken om te winnen. Misschien zelfs nog iets lager, maar ik heb me in ieder geval... in de positie gespeeld dat ik een kans heb... Al dus Joost Luiten. Ik heb alles zelf in de hand. Morgenochtend vanaf 10 uur op de diverse sportkanalen live te volgen. Weer een mooie prestatie van Joost. Nog wel, maar hij heeft meestal één slechte dag ertussen... maar die heeft hij nu nog niet gehad. Oh nee, hè? Dus, oh, <coughs> nee, hè? Maar het wordt spannend morgen. Maar hij doet in ieder geval mee in de top... en hij zal veel in beeld zijn. Oké, okay, het is carnavalsweekend ook in Zonvoorts. Morgen het kindercarnaval. En in 2007 hadden de Johnny's... ja, die hadden een hit met Dasje de hele nacht met mij... En nou dan gaan we even het origineel draaien, Van wie is die alweer weer, hè? Ja, karin kent. Ja, heel goed, wie kent er niet? Lalalala. hier is je de hele nacht met mij. Lalalala. Dans je de hele nacht met mij. Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet het feest zijn, want ik krijg weer een bal Alleen.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 jou te dansen vind ik een zaligheid, ik heb maling aan de tijd. En daarom dans toch de hele nacht met mij, als dit een droom is dan droom ik jou erbij. op de mengtafel, dus, niet op de mengtafel, nee, doe dat dan niet. <laughs> Jor, eh, Karin, kind, ik wou bijna weer zeggen, de dus sorry's en dansje de hele nacht bij. mij. Toch een klein beetje carnaval zo op de, dit weekend bij CFM. Het is al vijf, het dier van de week. En die luistert naar de naam Flint. En Flint is een prachtige kater van ongeveer vijf jaar oud. Hij is erg verlegen en moet even aan je wennen voor je hem mag aaien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 En als je de foto ziet, dan denk je van... ik ga nu nog even naar het dierentehuis Kennemerland. Maar goed, wie geeft deze lieverd een, een eigen mandje? En waar verblijft Flint? Flint verblijft momenteel in het dierentehuis Kennemerland, Keeselstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op internet www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Flint verdient een thuis. En Flint kan je ook terugzien in de Zandvoortse Courant. Het Dier van de Week was dat bij CFM. Ga naar het Kettenbe Dierenhuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Zo dadelijk Fred hij he, om 5 uur. Dan is hij er weer in de studio van CFM aan de Tolweg 10A. Met Entertainment for You. En Fred, mocht je luisteren, neem even een dikke jas mee. Misschien wel aan te raden. Ja, toch ja, ja. wel. Zodra krijg je nog om kwart voor vijf het gedicht van de dag. En dat is weer een mooi hoor Gerard. Dus gewoon lekker blijven luisteren ja. naar CfM. Hoor je hem vanzelf. Maar eerst onder meer Dexies Meetlaag like Runners. Come on Eileen. Zeg ik zeg altijd, het gedicht van de dag hoor je elke zaterdag en zondag... zo rond kwart voor vijf. Maar tegenwoordig ook bij onze collega Hans Wassenaar, uh, Albert-Jan. Oh, believe ja. oh, wat is dit nou weer? <middels> <middels> <middels> Racisteem ook, hè? <middels> Hier is Fence Joy en de Riptides. Apart nieuws moet je zeker luisteren naar CfM Sanford... op zaterdag en zondagmiddag. Want vandaag volgen we onder meer de spannende tenniswedstrijd, Albert-Jan. Ja, en het is, blijft ongemeen spannend. Momenteel derde set, uh, 3-2 in het voordeel van Nederland. En Nederland serveert 40-15. En ze kan weer de, de voorsprong met twee games uh, vergroten. Terwijl ze dus in de derde game van deze set de opslag van uh, Kuzitsnova... Wist te doorbreken. Momenteel uh, 40-30 bij een stand van 3-2 in het voordeel van Nederland en Nederland aan de opslag. En dan gaan we naar voetbal. Voetbal, ja. Manchester United en Louis van Gaal. Het ja. wekenlang is het uh, een beetje kommer en kwel. Maar uh, ik las vanmorgen dat, uh, dat van Gaal toch weer uh, perspectief zag. Met, uh, met name naar het landskampioenschap. Maar de clubleiding van Manchester United heeft gesproken met vertegenwoordigers van José Mourinho over een dienstverband voor volgend seizoen. Volgens de BBC en de krant Manchester Evening News is de Portugees nadrukkelijk in beeld om Louis van Gaal in de zomer op te volgen. Van Gaal heeft weliswaar nog een contract tot medio 2017, maar staat onder druk omdat zijn ploeg ondanks honderden miljoenen euro's aan nieuwe spelers niet voldoet aan de verwachtingen. Mourinho werd in december ontslagen bij Chelsea, de club waar hij vorig seizoen naar... De, die hij vorig seizoen naar de Engelse titel leidde. Guus Hiddink heeft inmiddels de taken van de Portugees... overgenomen bij de Blues. Hij treft zondag met Chelsea het Manchester United van Van Gaal... wiens positie dit seizoen al een paar keer zeer flink wankelde. Zo erg zelfs dat fans van de Murray Kick'ens... eind december al rondliepen met sjaaltjes met erop de naam van Mourinho. Engelse media denken dat de oud-bondscoach van Oranje... het seizoen mag afmaken, maar daarna moet plaatsmaken... voor een andere trainer met Mourinho als voornaamste kandidaat. Opvallend genoeg werkte de Portugees in het verleden... als assistent onder Van Gaal bij Barcelona... en onderhoudt hij een vriendschappelijke relatie met de Amsterdammer. Als de zelfbenoemde Special One bij United instapt... betekent het tevens dat de rivaliteit tussen Pep Guardiola... weer in volle hevigheid zal oplaaien. De Catalaan gaat komend seizoen aan de slag bij Manchester City. Als trainer van respectieve Real Madrid en FC Barcelona... hadden Mourinho en Guardiola het al regelmatig met elkaar aan de stok... Wordt vervolgd. En vanavond hebben we een Nederlandse avond, Hollandse avond bij uh, Williams Pub aan de Halterstraat. Was en hij treedt op, hè? Yves Berendsen, Hier is de droomvrouw. Dit soort hits passen er wel bij, dan hè, als Fred hij weer binnenkomt. Entertainment voor jullie, zo dadelijk na vijf uur bij CFM. Yves Berens, zei: treedt op bij de Williams Pub aan de Haltestraat in Salvoort. Je hoorde zijn single Droomvrouw. En over Droomvrouw gesproken, het gedicht van de dag. Ik ook van jou. Hoe heerlijk zit ik hier. In de kroeg, te midden van mijn vrienden Gaan ze nog zingen, lachen Of zullen zij mij weer een dromer vinden In alle rust zit ik op mijn kruk In de kroeg deelt niemand mijn geluk Stilte overmand mijn emotie stroomt als een beekje door mijn lijf. Ik kan het niet stoppen, ik wil het niet eens stoppen. Ik geniet met volle teugen. Zie hier, mijn hart, het is er voor jou. Neem het maar, ik heb nog genoeg. Durf te leven met mijn hart, jouw hart. Niets is van mij, alles is voor jou en mij. Als een kind zo blij, loop ik de uitgang van de kroeg tegemoet. Vol verwachting, het voelt zo goed. Zo goed, dat niets mij kan stoppen met leven. Een leven vol met liefde. Ik ben zo rijk, ik voel de liefde elke dag. Met volle teugen naar mijn hart toe stromen. Bevoorrecht door het gevoel van eeuwige liefde. Door mijn aderen adem ik het uit. Drink van mijn liefde. Ik heb genoeg van de kroeg. Laat ze maar zingen, lallen en lachen in de kroeg. Wij, wij gaan nog een heel lang, gelukkig en lieve toekomst tegemoet. Het gedicht van de dag, je hoort hem weer bij CFM Zandvoort op zaterdag. Iedereen nogmaals een goede middag. Hij was weer mooi, albert -Jan. Prachtig, ja. Een mooi gedicht van de dag. Heb jij er ook zo eentje voor ons? Je kan hem sturen naar CFM. Redactie at Redactie at En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel eens komen bij ons op de radio. Om de hare blauwe ogen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 Zweer dat ze dat zijn, ze lachten er, er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen: Dat is toch uit de tijd, meid, je kunt het ook aan mij kwijt.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 zodat ik met entertainment for you bij CFM uh, na vijf uur. Laatste spannende minuten van dit programma, Albert hey, ja, ze, <laughs> ja, blijf ja. ja, Blijf vooral luisteren naar mij. Blijf vooral luisteren. Ja, dan weet je het, hè? Dan weet je het. Ja. Zodat ik daarover veel meer waar hebben we het over. Nou, we we over. Kom je zo meteen wel achter. Tepsi en Shirley zijn hier met hardek. En dat waren Pepsi en Shirley met de Hard Egg. Een het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl <tomst2> <tomst2> ZFM Darling, darling darlin', I'll turn the lights back on now Watching, watching As the credits all roll down and Crying, crying You know we're playing to a full house House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 Gaat het over de tennisdames? Dit stand de show of niet? Nou en of. Ja, ja, ja. ja, vertel eens, vertel eens, vertel eens. Richelle maakt er echt, die speelt echt de show. Het is ongemeen spannend uh, in de derde set. In de, bij de dames uh, op 1-0 gekomen door Bertens tegen Rusland. En uh, nu is het uh, momenteel 5-3 in het voordeel van uh, Richel in de derde set. En Kuzet's uh, is aan opslag. De stand is nog 0-0. Maar een derde set 5-3 voorsprong voor Nederland in de Fed Cup tegen Rusland. Dus wie weet komt Nederland op een, hopelijk op een 2-0 voorsprong tegen Rusland. Dat had natuurlijk niemand van tevoren verwacht. Nee. Maar het zou geweldig zijn. Het zou wellicht nog betekenen dat Sharapova in actie zou moeten komen... wat niet de planning is. Maar dat zal morgen dan uit de een en ander uitwijzen. Oké, okay, nou we blijven het volgen ook morgen bij CFM. Okay. Tussen twee en vijf. Helemaal goed. best al voor het op zondag. Gezellig. Ja, toch? Ja, toch? <laughs> Kost je wel een biertje Is <laughs> Dus <dit? laughs> zo dadelijk entertainment voor jou. Hey Fred. Hey Fred. Hoi, heb je de shinning? Helemaal. Helemaal. Nou, dat komt helemaal goed. En wij zijn er morgen dus weer. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. <laughs> en graag tot <laughs> morgen. Tot morgen. If doei, doei. doei. really might you just might you swear and curse.